8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Christenunie pleit voor Grieks vertrek uit de euro. Zwarte tatoeage inkt mogelijk kankerverwekkend en Ahold bezuinigt op reclame.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 Volgens partijleider Slob van de ChristenUnie is het tijd dat het kabinet het eerlijke verhaal vertelt. Wat we nu doen is aanbodderen, zegt hij. Slob sluit niet uit dat ook andere Zuid-Europese landen de euro moeten verlaten. Tatoeageinkt bevat geregeld mogelijk kankerverwekkende bestanddelen, blijkt uit Duits onderzoek. Volgens de Duitse dermatoloog Boimler zitten in vrijwel alle zwarte inktmonsters kankerverwekkende stoffen, zoals Pax. Die stoffen zitten ook in drukinkt, autobanden en uitlaatgassen. Ook de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit vindt regelmatig giftige stoffen in tatoeage inkt. De NVWA trof vorig jaar in bijna de helft van alle onderzochte inktmonsters verboden kleurstoffen aan. Hoe schadelijk die aangetroffen stoffen zijn, is niet bekend. De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek waarin wordt gekeken naar de lange termijn gezondheidseffecten van een tatoeage.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 Drost vertegenwoordigt de slachtoffers van de neuroloog die het medisch spectrum Twente jarenlang grote fouten maakten. Gisteren was er in de strafzaak tegen Janssen Steur... een regiezitting voor de rechtbank in Almelo. Hij wordt verdacht van 21 strafbare feiten. Op de zitting werd duidelijk dat de neuroloog weigert... mee te werken aan psychologisch onderzoek. In de Limburgse plaats Belveld is vannacht een geldautomaat... van de Rabobank opgeblazen. Het was de tweede keer dit jaar. Het is nog niet duidelijk of de daders geld hebben meegenomen. De politie heeft met onder meer een helikopter naar hen te gezocht... maar te vergeefs. Begin dit jaar werd ook geprobeerd om dezelfde geldautomaat... in Belveld op te blazen. De daders hadden toen een deur geforceerd... maar blijkbaar werden ze gestoord. En ze gingen er zonder buit vandoor. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft bijna 40.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF kankerbestrijding. KWF zegt nog nooit zoveel nieuwe donateurs te hebben geworven met een tv-actie. In het programma dat gisteravond werd uitgezonden op Nederland 1, waren optredens van onder andere Karin Bloemen, Claudia de Brey en Kane. Veel bekende Nederlanders vertelden over hun ervaringen met kanker bij iemand in hun naaste omgeving. Afgelopen weekend stonden alle clubs in de betaald voetbal al stil bij de ziekte. Zo sprak zwemmer en ex-kankerpatiënt Maarten van der Weijden het publiek toe bij de wedstrijd PSV-Vitesse. Een jongen van twaalf is gisteravond tijdens een voetbaltraining overleden. Hij was aan het trainen bij zijn club Apeldoornse Boys toen hij plotseling onwel werd. Een aanwezige leider en een ouder probeerden hem te reanimeren. Later namen gewaarschuwde ambulancemedewerkers het over, maar ze konden het leven van de jongen niet redden.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 Het concern wil verder het aantal Albert Heijn winkels in België verdubbelen. In 2016 zouden er in ieder geval 50 vestigingen open moeten zijn. Oud-voetbaltrainer Ab Favier is overleden. Hij was een rasrechter Rotterdammer, die na een bescheiden carrière als speler trainer werd. In 1981 kwam hij bij Feyenoord als assistent en drie jaar later werd hij hoofdtrainer. Favier bleef dat twee jaar, maar wist in die periode geen prijzen te winnen met de club. Later trainer hij onder meer vier seizoenen FC Utrecht, waar hij de bijnaam Koning Ab kreeg. En hij werkte ook jaren in het buitenland, onder meer bij AA Gent en AEK Athene. Ab Favier was 71 jaar. Dan het weer nog veel bewolking en af en toe zon. Aan zee enkele buien en het wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog het wordt een graad of 5. In het weekend kans op een bui, overdag ongeveer 4 graden. En s'nachts is het rond het vriespunt. Awb verkeersinformatie op de meeste wegen is het een normale ochtendspits behalve dan op onderstaande wegen deze dus de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem die is dicht tussen Driebergen en Maarsbergen. Er is een ongeluk gebeurd vanochtend. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt om... door eerst de A2 richting Den Bosch te volgen... en dan bij het knooppunt Del de A15 naar Nijmegen. Op diezelfde A12, maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht... staat tussen Veenendaal West en Driebergen 9 kilometer. Precies de hoogte van dat ongeluk. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht... staat 4 kilometer file voor de aansluiting met de A16... voor het knooppunt Klaverpolder dus... En dat komt door omrijders vanwege een ongeluk op de A29. Daar kom ik zo bij. Eerst de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 7 kilometer door een ongeluk. Rechter is ook dicht. En dan de A29 richting Rotterdam. Tussen knoop het en Numansdorp, 4 kilometer. De linker is ook dicht door een ongeluk. Nou, je kan dus het beste omrijden via de A59 en de A16 over de Moedijkbrug. Na A67 vanuit Vendo naar Eindhoven, daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Asten en Gelderop zat 9 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. De beste tankpas voor ondernemers. MKB brandstof. Fiscus Proof. Hallo, ik ben Mark. Iowa, Merel. Wat? Ja, ik stel me even voor in het Chinees. Want wist jij dat meer dan een derde van de Nederlandse ondernemers internationaal zaken doet...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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht. Er leven nog altijd zorgen over het elektronisch patiëntendossier. Ook over het dossier Nieuwe Stel. Dat merken we vanochtend bijvoorbeeld onder onze luisteraars. Zijn mijn gegevens wel veilig, is de meest geuite zorg op Twitter en op ons blog. De PvdA is ook kritisch. En misschien heeft die zorg zeer grote gevolgen. Moet u zo dadelijk meer over. En in Groot-Brittannië komt vandaag het rapport Leveson... naar het grootste afluisterschandaal in Groot-Brittannië. Een van de slachtoffers, acteur Hugh Grant, heeft er maar weinig vertrouwen in dat premier Cameron er wat mee doet. Hij probeert het onder de tafel te schuiven. Voor je het weet zijn er verkiezingen en is het weg. Afluisterpraktijken van de Britse schandaalkrant News of the World... vormde de aanleiding voor een uitgebreid onderzoek... naar de praktijk en ethiek binnen de Britse pers dat onderzoek, onder leiding van rechter Brian Leveson... kan verstrekkende gevolgen hebben voor de pers. Vanmiddag presenteert Leveson de resultaten van het onderzoek. Correspondent Arjen van der Horst, volgt deze zaak... zal ook bij de presentatie zijn, Arjen. Um, nog eventjes terug naar die schandalen, hè? de afluisterpraktijken. Wat, wat speelde er allemaal destijds? Ja, dan neem ik je terug naar de zomer van 2011. En toen leerden we dat News of the World mogelijk duizenden... Britten had afgeluisterd. Vaak bekende Britten, zoals uh, Hugh Grant... die je net hoorde, uh, ook politici, maar ook onbekende Britten... zoals het vermoorde meisje Millie Dowler. Nou, nou, die onthulling over dat meisje leidde toen tot het einde van de News of the World. Uh, sindsdien ook tientallen journalisten gearresteerd, rechtszaken zijn begonnen... en de commotie was toen zo groot dat premier Cameron de opdracht gaf... aan Brian Levison met dus zo'n diepgaand uh, onderzoek te komen... Uh, Leverson heeft niet alleen de afluisterpraktijken van kranten onderzocht. maar ook gekeken naar de relatie tussen de pers, politie uh, en ook de politiek. En vanmiddag, half drie Nederlandse tijd. presenteert hij zijn bevindingen. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Wat, wat, wat zou het kunnen zijn waarmee de commissie Leveson gaat komen? Want uh, ik kan me voorstellen dat zij een hard oordeel zullen vellen. Dat weet niemand. En dat is op zich best knap. Want hoewel er dus uh, intense media-aandacht is voor Le Leveson, is er echt. Geen letter over zijn rapport uh, tot nu toe uitgelekt. Gelekt. Wel, uh, al weken wordt er druk gespeculeerd. Iedereen gaat ervan uit dat hij met een voorstel gaat komen voor een nieuwe perswaarkont. Hè? De huidige, de Press Complaints Commission, die voldoet duidelijk niet. Uh, die is opgezet door de kranten zelf, wordt bevolkt en ook betaald door de hoofdredacties. Faalde volledig tijdens het afluisterschandaal. En iedereen is het er wel over eens dat die nieuwe perswaarkont een orgaan met tanden moet zijn, die boetes kan uitdelen, rectificaties kan afdwingen. Maar ja, dan blijf je nog wel enorme meningsverschillen hebben... in de politiek, in de media, hoe die waakhond er verder uit moet zien. Ja, want eh, moet zo'n raap bijvoorbeeld een wettelijke basis krijgen? Wat zijn daar de meningen over? Want je hebt ook nog zoiets als persvrijheid... wat ongelooflijk belangrijk is voor een democratische rechtsstaat. En dat is het, het eerste punt in deze hele discussie. En Er wordt echt al weken een soort van loopgravenoorlog gevoerd tussen de voor- en tegenstanders van zo'n wettelijke basis. Bijna alle media, maar ook heel veel politici in het lagerhuis... die voeren felcampagne hier tegen. Want die zeggen, ja, kijk eens naar ons land. Meer dan 300 jaar geleden schafte de Britse regering... die verplichte vergunningen voor kranten af. Sindsdien bemoeit de overheid zich niet met de pers. Als je dit nu in de wet gaat vastleggen... ja, dan is dat een aantasting van de persvrijheid. Dat willen we niet. Anderen zeggen, zo'n perswaakond moet je juist wel in de wet vastleggen. Want alleen zo kun je kranten dwingen zich aan het oordeel van de waakond te houden. Dat was namelijk een probleem met de oude waakond. Het is aan premier Cameron om vandaag met een passend antwoord te komen. Ja, hey, ik, ik hoor je over uh, de kranten. Heeft Levens aan zich bijvoorbeeld ook met internet bezig gehouden? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een kritiekpunt van de media. Want het onderzoek richt zich inderdaad uh, alleen op uh, de kranten. En de critici zeggen, ja, als er dus allerlei beperkingen komen voor de kranten... wat gaan we dan doen met Twitter, met Facebook? We leven in de wereld van de sociale media. Die hebben nul beperkingen. Die zijn vrij eh, om te doen en laten wat ze willen. Als wij beperkingen worden opgelegd, wordt het alleen nog moeilijker voor de kranten... Die, eh, zeker als je het hebt over regionale kranten, die op sterven na dood zijn. Dit kan wel eens de doodsklap betekenen voor de geschreven pers. Correspondent Arjen van der Horst volgt deze man vandaag. Want uh, hij zal uh, regelmatig berichten over uh, het onderzoek van Levison. De rechter Brian Leveson die dus vandaag uh, duidelijk maakt... wat hij vindt van de afluisterschandalen in uh, de Britse pers... en wat de gevolgen daarvan zouden moeten zijn. 13 minuten over 8. Um, wij gaan door naar het EPD. Want er is nog altijd veel onduidelijk over de invoering daarvan. Een elektronisch patiëntendossier. Nieuwe stijl. Zorgverzekeraars willen graag 1 januari van start met een uh, digitaal systeem. waarin patiëntgegevens kunnen worden uitgewisseld. Maar de Partij van de Arbeid vraagt zich af of dat wel kan. Aan de telefoon op de A tweede Kamer dit, is Lea Bouwmeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Bouwmeester, wat zijn uw uh, bezwaren? Waarom staat u op de rem?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 Um, want wij willen natuurlijk wel duidelijkheid hebben voor 1 januari. Mm -hmm. En? Heeft u wat nou, garanties die, gekregen? Nou, die brief die komt eraan. Okay. Uh, we hebben ook gezegd, zorg dat die voor de begroting komt. En dan kunnen we dan ook het debat voeren. Um, ik heb er alle vertrouwen in uh, dat dat helemaal goed komt. De minister heeft er al die tijd ook zeer serieus uh, bovenop gezeten. Dus ik ga ervan vanuit dat wij een goede brief van haar krijgen. En dan kan het gewoon doorgaan. Ja, maar goed, een goede brief. Wat, wat, wat verwacht u dan? Waarborgen over uh, bijvoorbeeld... De privacy van patiënten? Ja, er, is, er zijn een aantal dingen onduidelijk over de privacy, over de veiligheid, over de manier waarop mensen worden gevraagd uh, of ze mee willen werken of niet. Uh -huh. uh, wij krijgen heel veel reacties van hele bezorgde mensen hierover. Nou, die onduidelijkheid die moet meteen van tafel. Dus daarom heb ik haar gevraagd, schrijf nou een feitelijke brief. Ja. We hebben vanmiddag ook een gesprek met al die veldpartijen. Um, en zodra de onduidelijkheid weg is, kan het gewoon Maar nou, wacht even, als, als de onduidelijkheid weg, weg is... dan is het toch, toch niet, nog steeds geen waarborg voor het, het behouden van privacy? Dat ja, wil toch als... niet zeggen dat, dat uh, je gegevens op die manier ook veilig zijn? Uh, die waarborg wil je juist hebben. Je wil weten op welke manier zijn gegevens veilig... en zorgen dat niet iedereen daarin kan. Uh -huh. dus daar kan de minister gewoon namens het veld, hè, want dat is een private organisatie die dat doen, maar het moet wel getoetst worden... hoe wordt er omgegaan met medische gegevens. Als wij de Kamer of als we de Partij van de Arbeid daarvan kunnen overtuigen... dat ze daar hartstikke goed mee bezig zijn, dan is het prima. En als we dat niet kunnen, dan moet er een tandje bij. Ja, maar als ze er hartstikke, hartstikke goed mee bezig zijn... dat betekent dat dat per 1 januari misschien nog niet helemaal veilig is? Daar zou je dan akkoord mee gaan? Nou ja, Wij willen dus dat het veilig is ja. en dan wordt het ingevoerd. Ja. Uh, je gaat dit niet eens invoeren wat niet veilig is... Daarom hebben we ook gevraagd, kom nou met duidelijkheid, kom nou met feiten... zodat de bezorgdheid weggenomen kan worden. Maar Onder wetenschappers geldt over het algemeen um, de mening dat elk systeem gekraakt kan worden. Dat het misschien wel lastig is, maar dat het in dit geval grote gevolgen heeft. Um, en dat er geen ja. waarborg te geven is voor het niet kraken. Hoe kunt u daar dan mee akkoord gaan, vraag ik mij. Ook. Nou ja, daar zit dus ook precies de grote zorg. Dus je moet eerst weten, wat is het risico... Nou, dat kan ik u zorgen... vertellen. Dat, dat geven wetenschappers aan. Dat risico is er. Ja. Altijd. Dat kun je niet voorkomen. Ja, klopt. Dat hebben we ook verschillende mensen gezegd... de afgelopen dagen in de media. En wij willen precies weten waar zit het risico, ja. hoe groot is dat... en daarbij moet je zorgen dat je mensen op een eerlijke manier hierover informeert. Ja, maar dan snap ik niet wat, waarom je nu al zegt... Nou, dat komt waarschijnlijk wel goed. Ik denk wel dat wij ermee in kunnen stemmen. Als u nu eigenlijk al weet dat het risico nee. aanwezig is... Hè, dat, dat er toch gehackt kan worden bijvoorbeeld... Nee, ik, ik, ik ben van mezelf en mijn partij zeer positief ingesteld. Ja. Ik ga ervan uit dat het goed komt. Mm -hmm. Maar ik hoor ook alle zorgen in de samenleving die erover zijn. Dus daarom hebben wij gezegd, kom met die informatie. Mm -hmm. Die gaan we beoordelen. En dan uh, kunnen we zien wat de stand van zaken is. En daarbij is het altijd belangrijk dat je mensen op een juiste manier informeert over risico's die eraan kunnen zitten. Maar ik kan niet en dan je kan je altijd onder... nog zelf beslissen of je ermee akkoord gaat of niet. Precies, mensen kunnen altijd individueel zeggen... ik doe het wel of ik doe het niet. Okay. Maar wij vinden dat er onrust weggenomen moet worden... dat er duidelijkheid moet komen. Okay. Vandaar dat we een brief hebben gevraagd... en die komt ook van de minister naar Ik Kamer. ben benieuwd hoe de zaken er dan voor staan. Lea Bouwmeester van de PvdA, dank u wel. Meegeluisterd heeft uiteraard Mark Robin Visser... die zich al de hele ochtend uh, op dat EPD stort. En er komen ja. ook veel reacties binnen, Mark Robin. Ook op jouw blog uh, op nos.nl. Uh, veel ja. bezorgde reacties uh, zie ik. Bezorgde reacties. Uh, ik zie er een van Gabriel van Zanten die zegt... Uh, ja, hoe moet dat nou als ik bij een vreemde arts, als ik met een ambulance, als ik een ongeluk heb... en ik kom bij een vreemde arts uh, terecht en ik ben niet meer in staat om toestemming te geven... kan die arts dan hè, in mijn uh, medische gegevens kijken, ja of nee? Vraag voor Jaap Schreuder. Goedemorgen. Goedemorgen. Huisarts Tenijmegen Nijmegen werkt hier in deze regio al met een proef, hè? Ja, ja. Ja, ja, Wat ja. kunnen wij antwoorden? Je krijgt een ongeluk in een vreemde stad en je komt in een vreemd ziekenhuis. Wat gebeurt er dan? Nou, als dat ziekenhuis aangesloten zou zijn op het LSP, wat nu nog niet zo is... Maar ja, je is zegt LSP, ik zeg EPD. Een landelijk schakelpunt, want ja, het, is maar geen, goed. het is alleen maar een schakelpunt. Het is geen grote kast met gegevens. Nee. Maar als dat ziekenhuis is aangesloten... en je hebt ooit toestemming gegeven voor inzage in het dossier van je huisarts bijvoorbeeld... Ja. dan kan die dokter in het ziekenhuis, die kan eh, jouw gegevens zien. Ook wanneer je daar, uh, en dat is dan ook in je belang, kijk, die dokter zal als je bij kennis bent vragen of het goed is dat hij erin kijkt. Als je niet bij kennis bent, dan zal ja. die uh, daarin kunnen kijken. En dat is maar ook maar van belang, want je zal bijvoorbeeld maar bijvoorbeeld allergisch zijn ja. voor penicilline. En men zal je penicilline willen geven. Ja. Goed, hij gaat nog even door. Ook een goed voorbeeld. Uh, er is, je wordt niet met één arts geconfronteerd. Stel, je moet een spoedoperatie ondergaan. Dan zijn er al gauw acht, negen, tien mensen die om jouw bed staan. Kunnen die allemaal in jouw dossier? Nee, dat gaan ze ook niet doen. Daar hebben ze ook geen tijd voor. Uh, er is, zal er eentje zijn, de hoofdbehandelaar, die kijkt in het uh, dossier. Uh, die noteert bijvoorbeeld dat er uh, allergie is voor penicilline. En die geeft dat door aan de anderen. Ja. Maar al die andere mensen gaan dat niet in zitten neuzen. Die hebben wel wat anders te doen. Ja. Oké, okay, die hebben wel wat anders te doen. Dan gaan we ervan uit dat mensen gewoon uh, te goeder trouw zijn. Ja. We krijgen een reactie van Alfred, die zegt... ik ben niet zo bang van mijn gegevens, want die liggen sowieso overal. Ik ben meer bang dat een of andere paljas... in mijn dossier veranderingen gaat aanbrengen. Nou, ten eerste kunnen paljassen niet bij het dossier... want de toegang tot dat landelijk schakelpunt is heel erg beveiligd... met passen die je ja. moeilijk kan krijgen. En, maar goed, uh, u heeft ook zo'n pasje. Misschien bent u ook wel een paljas. Het uh, zou, <laughs> zou zomaar kunnen. Maar dan nog, uh, ook als je bevoegd bent... je hebt een behandelrelatie, je hebt een pasje... je kijkt in het dossier, uh, je kunt het niet veranderen. Je kunt, het is alleen maar een inkijkfunctie. En dat ook nog voor een hele beperkte set noodzakelijke gegevens. Maar wie kan het wel veranderen? Eh... Uh, de, de bron, de gegevens liggen dus bij een bron, bijvoorbeeld bij een huisartsenpraktijk. En die huisarts die kan de gegevens nee. veranderen. Ja. Ja. Jouw eigen huisarts kan de gegevens veranderen. Ja. Maar niemand anders. Ja. Goed, uh, u heeft, we hadden het al over zo'n pasje. Hè? Dat heeft u ja. nodig om in het systeem te kunnen. Dat klopt. Dat is een stukje veiligheid, maar zo'n pasje kan ook nagemaakt worden, denk ik dan. Ja, maar het vervelende van die pasjes is, althans voor de namakers is dat je, kijk, je bent als uh, huisartspraktijk bij een organisatie. Mm -hmm. Daarvoor ben je aangesloten bij het Uzieregister. register ja, en Het, het UC-register is het systeem, ja. Maar is, u kunt, het verhaal is... Ja? De organisatie van het ministerie die de pasjes uitgeeft. Ja. En die geeft pasjes uit en die werken alleen maar in één bepaalde organisatie. Dus het pasje wat ik voor mijn praktijk heb... werkt alleen en uitsluitend in mijn praktijk. Oké. Okay. Okay. Goed. Uh, het is een uh, ingewikkeld verhaal, maar dank voor uw uitleg. Ik ga straks nog even naar een computer... Deskundige, om eens even zijn kant van het verhaal te horen. Tot straks. Nou, Dank u wel. Ik ben benieuwd. En u kunt nog steeds reageren hè, op het blog van Mark Robin Visser. Dat is te vinden op nos.nl. onderaan. Gewoon even doorschuiven. Voor veel mensen een verrassing. Ik weet niet of die aangenaam is. Clint Eastwood weer voor de camera. En hij is het acteren niet verleerd. Zo blijkt. Horen we straks van Koen van Zwol, recensent. Eerste verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemorgen. Goedemorgen. De A12 vanuit Utrecht naar Arnhem die is nog steeds dicht tussen Driebergen en Maarsbergen. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt om door de A2 richting Den Bos te volgen. En dan bij knopen Del te kiezen voor de A15 richting Nijmegen. Op diezelfde plek de hoogte van het ongeluk, de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, dus aan de andere kant van de vangrail, staat 13 kilometer tussen venendaal West en Driebergen. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder, 9 kilometer. Dus de omrijders vanwege een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Daar staat bij Numansdorp 4 kilometer. En op de A59, daardoor vanuit Zierikzee naar Den Bosch... ...tussen Den Bobbel en het knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is 8 minuten voor half 9. We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat aan de Notweg in... Amsterdam. De meeste uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp daar in amsterdam osdorp vertrekken vandaag. Morgen wordt dat kamp ontruimd, maar de meeste demonstranten wachten dat niet af. Verslaggever Josephine Treje is uh, in amsterdam osdorp Josephine, om hoeveel mensen gaat het nog? Nou, in totaal zijn er dus 140 mensen die hier verblijven. En het is nog onduidelijk hoeveel er nou ook echt vandaag gaan vertrekken. Gisteren uh, hadden ze het over 90 mensen... Maar als ik hier vanochtend uh, rondvraag... zijn er toch heel veel mensen die nog twijfelen hoor, of ze weggaan of niet. Hmm. Uh, waarom doen sommigen het wel en sommigen het niet? Waar, waar zit hem dat in? Het aanbod wat nu gedaan is, is dat als je vandaag vrijwillig vertrekt... je een maand in de dakloosopvang opgevangen kan worden... Um, dus daar kiezen veel mensen voor. Um, als, je, als de mensen die vandaag niet vertrekken, die zullen morgen, de politie komt hier morgen om het tentenkamp te ontruimen. En die zullen de mensen die dan achtergebleven zijn overdragen aan de vreemdelingenpolitie. Oké, okay, ja. En jij loopt daar zo rond deze ochtend. Hoe zijn de mensen eronder? Wat merk je? Ja, het is heel dubbel. Um, ik vroeg ze van hoe, hoe voel je je nou? Ga je weg? Ga je niet weg? Nee, wat ik zei al, hè? ze twijfelen. En een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant zijn ze blij dat ze hier weg kunnen. En eventjes ergens naartoe kunnen waar het niet koud is. En waar ze een beetje kunnen bijslapen misschien. Want dat lukt hier nauwelijks. Aan de andere kant is het natuurlijk totaal geen oplossing. En staan ze misschien over een maand wereldstraat. En is het echt alleen een oplossing voor nu? Goed. Nou, Josephine, we horen later van je. Hoe het uh, ze vergaat. En uh, ja, of er nog meer mensen zullen vertrekken nu al. Josephine Trehi is in Amsterdam ons dorp. Dan Clint Eastwood. Go ahead, make my day. Get off my lawn now. Are you fucking crazy? Go back in the house. Yeah, I blow a hole in your face and then I go in the house and I sleep like a baby. You did two things wrong. One is you asked a question and two is you asked another question. You forgot your fortune cookie. It says you're shit out of luck. The uh, in Clint Eastwood was dat? Vier jaar geleden speelde hij zijn laatste rol als acteur in de film Gran Torino. Daarna was hij alleen als regisseur actief. En even op het podium, weet u nog, bij het uh, Republikeinse Congres. Maar daar hebben we het niet meer over. Nu is hij terug voor de camera met de film Trouble with the Curve. Dus, you home? No. I guess that means I can come in. Some new kind of style I'm not up on. Fijn don't you know anything? Zo, Koen van Zwol, filmrecensent bij NRC Handelsblad. Goedemorgen. Hey. Ja, goedemorgen. Nou, Iestu terug voor de camera. En dat gaat met de nodige verwachtingen gepaard. Wordt dat waargemaakt? Ja hoor, hij, is, uh, nou, hij doet eigenlijk de rol die je voor de laatste tijd wel van hem verwacht. En die je gezien zijn verleden zeker kan verwachten. Een uh, hele nare, mopperende, humeurige opa die... Uh, <lacht> Uh, geen hulp nodig heeft, denkt hij. Ja, maar waar gaat het verhaal over? Het verhaal gaat over een oude hondbalcoach die, uh, zoals dat in de laatste twintig jaar gaat in films van hem uh, één laatste missie heeft. Hij moet kijken of een bepaalde speler talent heeft of niet. Mm. En uh, nee, goed, hij denkt de hulp van zijn dochter niet nodig te hebben, maar dat heeft hij natuurlijk wel. Want uh, ja, het gaat er natuurlijk altijd om dat. Uh, uh, het, het, het, het nare mobberende opaatje uh, toch nog uh, gevoel blijkt te hebben. En dat uh, heeft hij natuurlijk. Ja, maar, maar hoe hmm. ho ho ho huh. gaat het met hem als acteur? Want uh, ja, ik, ik kom er toch nog even op terug, dat optreden bij de Republikeinen uh, tijdens de conventie, dat was toch ja, wat, mijn, wat mij betreft een beetje gênant. Alsof hij <nacht> ja, de weg is, dat wat kwijt afging, was? Inderdaad. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar gaat dat verderop? Voor de kouder, ja, dat, goed? Ik bedoel, acteren, dat kan niet blindelings. Dat, uh, dat, uh, ik vind hem zelfs erg goed in deze film. Uh, sterker nog, uh, zijn acteren, uh, trouwens ook dat van de rest van de cast, is eigenlijk het enige goede dat je van deze film kan zeggen. Oh, want. Uh, nou, het is een <laughs> vrij nieuw film. <laughs> okay. zo, waar je na een kwartiertje eigenlijk wel weet waar het allemaal naartoe gaat. Oh. En uh, nou ja, alle happy ends die, die, komen, die komen ook zoals je dat verwacht Maar uh, ja, hij is toch wel erg goed hoor. Ja. Yeah. Ja, zoals je daar met een, een, een vrij kwetsbaar voor doet. Hij zit op een gegeven moment met een biertje en een bibberende onderlip. You are my sunshine te zingen op het graf van zijn um, ja al een kwartier overleden vrouw. Nou, dat uh, dat doet hij wel mooi, hoor. Oké. Okay. Uh, waarom heeft hij dit eigenlijk gedaan als het zo'n voorspelbare, middelmatige film is met een met een matig scenario? Ja, een vriendendienst, hè? Uh, zijn, zijn de, de regisseur Peter Lorenz die is al zijn assistentregisseur sinds 1994. Dus uh, ja, misschien wilde hij hem een beetje op weg helpen. Daar komt het op neer. Um, om zijn eigen carrière te beginnen. Oké, okay. en dat gaat dan lukken, denk je hierna? Nou, het, het, het is geen hele grote talent zou je zeggen, als je deze film ziet. Maar hij heeft het eerder gedaan in 1989 in Pink Cadillac. Daar heeft hij de hoofdrol gespeeld in een film van zijn eigen dubbelganger, zijn uh, stuntman. Dus nu is het van zijn assistent. Daar, uh, doet hij wel een vriendendienst voor, daar okay. komt het op neer. Maar. Of hij, of, hij nog ver, of hij zich geroepen voelt om veel nog voor de camera's te komen. Want het is ook wel een rol waarin hij zichzelf een beetje herhaalt. Het, het kankerende opaatje, dat deed hij vier jaar geleden ook. Ja, in, precies. Gran dus, dus het zou kunnen dat dit zijn laatste film is geweest. Het zou heel goed kunnen, maar zoals hij zelf zegt, hij zegt altijd, altijd het woord waarschijnlijk. Ja. Als het om gaat. Als hij het zich aandient, dan, uh, ja, dan doet hij dat gewoon. Je weet het nooit. Nou, In, in ieder geval, liefhebbers van Eastwood moeten deze film gaan zien en de rest kan hem uh, later, hè?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 De ChristenUnie denkt dat Griekenland beter af is zonder de euro... en Aholt bezuinigt op reclame. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Zowel voor de Grieken als voor de andere eurolanden is het beter... dat Griekenland uit de euro stapt. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de ChristenUnie. Partijleider Arie Slob. Ja, wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk uh, wat aanmodderen. Uh, het is pappen en nat houden. De deal die deze week is gesloten over Griekenland... dat is geen echte oplossing voor Griekenland. Daar is Griekenland niet mee geholpen op lange termijn... maar ook de eurozone niet... Uh, maar dat is wel steeds iedere keer weer uh, de situatie. Het wordt nu tijd dat we het eerlijke verhaal vertellen... en dat we toekomstgericht keuzes gaan maken... die in het belang zijn van landen die in de problemen zijn geraakt... zoals Griekenland, maar ook in het belang van de eurozone. Ahold gaat bezuinigen op reclame... Het moederbedrijf van Albert Heijn wil daarnaast minder uitgeven aan de inkoop van goederen en diensten. Zo moet er 250 miljoen euro worden bespaard. Bovenop een al eerder aangekondigde bezuiniging van 350 miljoen. Agot wil investeren in een beter aanbod en meer waarde voor de klant. Het concern wil verder het aantal Albert Heijn winkels in België verdubbelen tot in elk geval 50 in 2016. Gisteravond is een jongen van twaalf overleden nadat hij tijdens een voetbaltraining plotseling onwel was geworden. Dat gebeurde bij de Apeldoornse boys. Een leider en een ouder en later ook ambulancemedewerkers probeerden hem te reanimeren, maar dat hielp niet. De club houdt zaterdag een bijeenkomst waar ook medewerkers van slachtofferhulp aanwezig zullen zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit vindt geregeld giftige stoffen in tatoeage-inkt. Hoe schadelijk die stoffen op de lange termijn zijn is niet bekend. In Duitsland is dat wel onderzocht en daar bleek dat in bijna alle zwarte tatoeageinkt kankerverwekkende stoffen zitten, onder meer paks. Die komen ook in uitlaatgassen voor. De Voedselenwarenautoriteit heeft niet de apparatuur om paks op te sporen... maar gaat wel langs bij tatoeëerders om te kijken wat voor verfstoffen die gebruiken. Dan komen wij stoffen tegen die in, de, in het lichaam tot kunnen leiden tot kanker. Dat gebeurt enige keren per jaar. Dat doen wij met name op kleuren als geel, oranje, rood en op de zwarte kleur. Dat zijn de kleuren die het meest uh, die verontreiniging laten zien. En wij van de NVWA wij onderzoeken dat om die risico's zo klein mogelijk te houden. Astronomen hebben een enorm zwart gat ontdekt. Het is 17 miljard keer zwaarder dan de zon... en 4000 keer zo zwaar als het zwarte gat in de melkweg. Dat vormt het middelpunt van een sterrenstelsel... dat op 220 miljoen lichtjaar van het sterrenbeeld per, per suis ligt. De vondst stelt wetenschappers voor een raadsel... want normaal gesproken is de massa van een zwart gat veel kleiner. Astronomen kunnen het verschil nog niet verklaren. In de Limburgse plaats Belveld is voor de tweede keer in een jaar een geldautomaat van de Rabobank opgeblazen. Dat gebeurde rond 4 uur vannacht, zegt de politie. Het is niet bekend of er überhaupt iets uh, buiten is gemaakt op dit moment. Er wordt nog onderzoek gedaan, ook door de technische reserve. En uh, na de melding heeft de politie in de omgeving met uh, diverse patrouilles en ook een helikopter een onderzoek ingesteld. Bij de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Faveo komen bijna alle medewerkers op straat te staan. Dat zijn zo'n 600 mensen. Abfacabo, FNV, zegt dat ze de dupe zijn van een bizarre aanbestedingsstrijd. Faveo was tot nu toe de grootste aanbieder van thuiszorg in Rotterdam, maar verloor een nieuwe opdracht in bijna alle deelgemeenten aan de concurrentie. En die concurrenten willen de werknemers van Faveo niet overnemen. Tienduizenden nieuwe donateurs leverden de tv-actie Sta op tegen kanker gisteravond op voor KWF-kankerbestrijding. Iedereen is euforisch hier, want we hebben een record te pakken. Dat mag wel gezegd worden. Ja, laat maar komen. Ja, kijk, hier komt hij aan. Ja, wij weten het al. Zeg jij het maar, Frits. Het is 39.296. Woe! Zoals gezegd dus een record voor het KWF. In het programma traden onder andere Bluff, Nick en Simon en Treintje Oosterhuis op. En bekende Nederlanders vertelden over ervaringen met kanker in hun omgeving. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen verlopen licht wisselvallig en het wordt kouder en daarmee neemt de kans op winterse neerslag ook toe. Nou, vandaag is er overigens nog geen sprake van winterse neerslag. Op dit moment hebben vooral de kustprovincies met regenbuien te maken. In het binnenland komen opklaringen voor en de temperatuur ligt tussen 1 en 5 graden. Nou, vandaag overdag blijft de verdeling in het land vrijwel gelijk. In de kustgebieden komen buien voor, in de rest van het land wolkenvelden en af en toe zon. Het blijft in het binnenland meest droog, maar eh, zeer lokaal kan er af en toe een spatje regen vallen, maar veel stelt dit niet voor. De middagtemperatuur loopt uit een van 5 graden in het oosten tot 8 in het westen. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Vanavond neemt de wind in kracht af. Ook de buigheid aan de kust neemt af. En hier en daar klapt het breed op. Het wordt een koude nacht met op veel plaatsen lichte vorst. Morgen vrijdag is het in het oosten vrij zonnig. In het westen meest bewolkt. En later op de dag verschijnen in het westen een aantal buien. Morgen wordt het 4 tot 7 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. Er staan files met dubbele cijfers aan de oostkant van Utrecht. Maar ik begin in het noorden van het land. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen. staat tussen Hoge Zand en Westerbroek 3 kilometer door een ongeluk. En op de A7 vanuit Groningen naar Herenveen. daar staat tussen Beesterswagen en Tijnje 4 kilometer. Dat is ook een ongeluk gebeurd. Dan naar Utrecht. Want op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. staat tussen Veenendal West en Driebergen 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Dat is de kijkersfile namelijk. door een ongeluk op op de A12 naar Arnhem, in oostelijke richting dus. Tussen Driebergen en Maars-Maren was de weg een tijd lang dicht. Nu zijn er twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt het beste om via het Knopendel. Dat betekent eerst de A2 richting Den Bosch volgen... en daarna de A15 richting Nijmegen. Op de A17 vanuit Rozendaal naar Dordrecht... staat tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder 10 kilometer. Dat zijn omrijders vanwege een ongeluk op de A29. Daar kom ik zo bij. Eerst de A27 vanuit Gorkem naar Almere. Bij Utrecht is dat tussen Knoppen Lunetten en Beeldhoven 6 kilometer. En op de A28 bij Utrecht richting Amersfoort... Dat staat tussen de Uithof en Leuze-Zuid 15 kilometer door een ongeluk... maar alle rijstroken zijn weer open. A29 richting Rotterdam. Daar, daar staat tussen Knoppen Hellegatsplein en de Haringvlietbrug 3 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn hier weer open. En door die file loopt het weer vast op de A59... vanuit Zierikzee naar die A29...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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een hard gelach voor uh, autominnend Nederland, want de autorij gaat komend jaar niet door. De importeurs die de beurs moeten betalen, hebben er geen geld voor over. De beursmanager Joost Het Hoofd vindt dat uh, jammer. Kijk, je houdt uh, natuurlijk altijd uh, hoop tot, uh, tot, uh, tot vandaag. En als ik voor mezelf spreek, het is een beetje mijn kindje geworden, de autorij. He, we zijn er vroeger allemaal naartoe gegaan aan de hand van onze vader en ik ook. Maar uh, nogmaals, de realiteit is zo dat, uh, dat je natuurlijk ook wel over andere scenario's nadenkt. En uh, ja, helaas is voor ons uh, een slecht scenario waarheid geworden. En uh, ja, zullen we in april uh, geen autorij hebben. Nou, dat is wat. Huub Dubbelman van Mercedes-Benz Nederland. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Jammer dat het niet doorgaat? Ja, ik denk dat het een nederlaag is voor de branche. Mm -hmm. Dat we niet in staat zijn gebleken om met elkaar uh, zo'n tweejaarlijks evenement te organiseren in de rij. Want u had wel graag gezien dat het door zou gaan. Heeft u zich ook uh, ingetekend? Ja, wij waren een van de eerste partijen die met Mercedes-Benz en Smart hadden ingetekend op de rij. En waarom u dan wel en de rest niet? Ja, dat kan ik, niet, uh, dat kan ik alleen maar verklaren door uh, de marktverwachtingen en... Uh, de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden een dramatisch terugval van het aantal verkopen gezien. En ook de verwachtingen voor het komend jaar zijn niet echt uh, bijst optimistisch. En ik denk dat veel uh, collega-importeurs hebben gedacht van ja... als we al moeten gaan besparen voor volgend jaar... en de rol van de tentoonstelling in zijn huidige vorm niet is... Wat die, uh, wat die brengt, dan, uh, dan gaan we ons geld anders besteden. Ja, want is het zo dan dat uh, in het verleden, als je op die beurs stond op de rij, dat je daarna een verkooppiek zag? Dat het zo indirect, of direct moet ik zeggen, invloed had op de verkoop van auto's? Nou, jaren geleden is natuurlijk met elkaar afgesproken dat we niet meer zouden verkopen op de rij. Of dat dan niet gebeurt, dat laat ik even in het midden. Maar de autotentoonstelling, in tegenstelling tot de bedrijfsautoraai. Is geen verkoopbeurs, is eigenlijk een informatiebeurs. Jawel, uh, maar dan kun je daarna misschien een piek zien. Ja, dat, dat gaat natuurlijk geleidelijk. Wat altijd uit onderzoekers gebleken is, dat mensen die de tentoonstelling hebben bezocht, uh, zich altijd op die tentoonstellingen hebben georiënteerd over, uh, voor de aanschaf van een nieuwe auto. Dus het heeft. Ongetwijfeld effect gehad in keuzes of het effect heeft gehad in, in aantallen. Uh, dat moet je als je over de lange termijn kijkt uh, betwijfelen. Maar het was in ieder geval als keuze een, een uh, makkelijk instrument. Ja, maar goed, waar ik eigenlijk heen wil is... is um, brengt die beurs nou over het algemeen geld op of kost het vooral geld... als je daar waarin je schrijft? Is, is het duur? Ja, en, uh, uh, laat ik zeggen, op, uh, op niveau meedoen aan zijn tentoonstelling... is het natuurlijk een kostbaar uh, experiment. Uh, je praat toch altijd over... Uh, Tonnen en in sommige gevallen zelfs misschien meer dan een miljoen euro. En dat moet natuurlijk terugverdiend worden in de uh, verkoop van auto's. Ja. En met het uh, geschetste perspectief uh, hebben een aantal uh, importeursgemeenten daar uh, twijfels bij te moeten hebben. Oké, okay. nou, gestaag maar door hè dan? Voor u ja. ook. Ja, absoluut. Gaan we doen. Huub Dubbelman van Mercedes-Benz Nederland. Ik praat erover door met de autojournalist Wim Oudeweer. Ik klopt al nou, 50 jaar rond op die autorij, zoiets? Uh, ja, precies 50 jaar geleden voor het eerst uh, gegaan. en Kijk eens aan. Um, Eigenlijk sindsdien niet één uh, rij gemist. Nee, nou ja, nu, nu dus wel. Maar niet, niet uh, door jou toedoen. Maar, maar het is een, een dure buur hè, als ik dat zo hoor van Mercedes-Benz. Ja, het is, uh, het is, laat ik voorstellen, dat het een, een terecht excuus is... Uh, om, ditje, om de volgende keer dus in april niet te organiseren. Want de... de, de, de ja, auto-industrie verkeert in het uh, zwaarste weer sinds de Tweede Wereldoorlog, in heel Europa trouwens. Mm. Dus wat dat betreft is het wel terecht. Maar het is al een paar uh, edities geleden dat er al enkele importeurs hebben afgehaakt en afgezegd, want ze vonden het te duur. En, en steeds meer uh, groeit het besef eigenlijk, uh, als je heel rationeel en realistisch denkt, uh, dat het een, een achterhaald fenomeen is. Uh, okay. uh, er is. Er is, als marketinginstrument, heeft het niet zoveel waarde meer, want alles is op internet te kijken. De mensen die een auto kopen die weten eh, voordat ze naar een dealer gaan al alles van die auto's. Ze weten meer van de, dan de auto verkopen waar ze eigenlijk naartoe gaan. En eh, dan ga je niet meer naar de rij toe om auto's te vergelijken. Dat was vroeger wel zo. Hmm. Want je had dealers en je had de autorij... en verder had je geen andere communicatiemiddelen. Maar zit het om dat ook niet in de opzet? Want ik kan me nog van uh, de verslagen van uh, de, de vorige editie herinneren... dat het sowieso heel erg uitgekleed was. Uh, weinig klitter en klemmer, zeker geen champagne. D niet, niet dat dat dan uh, het doet, hoor. Maar, maar je zag daar al dat het, dat het ja, toch uh, dat het, dat het bespaard werd op die manier, op die beurs... om te kijken of de kosten omlaag konden. Maar moet je niet denken aan een heel nieuw concept... Nou, twee, twee edities geleden, uh, toen stond het eigenlijk ook al op kiepen of het wel of niet doorging. En toen hebben ze een noodgreep gedaan door het inderdaad helemaal uit te kleden. Geen dure standbouw die tonnen kost, zoals meneer Dubbelman zegt. Uh, maar het zo simpel mogelijk houden. Maar daar kwamen ook niet alle importeurs naartoe. Uh, er kwamen ook niet zoveel bezoekers. En het is trouwens een trend in, in, in heel Europa om de landelijke of regionale beurzen eigenlijk uh, niet meer door te laten gaan. Uh, kijk, uh, Genève is de jaarlijkste autobeurs waar iedere is met primeurs, waar elke captain of industry ook zijn persconferenties geeft. En dat heb je dan om de twee jaar ook nog een keer in Frankfurt of in Parijs. Ja. In alle andere landen hebben ze hun waarde verloren, die beurzen. En dan in België, daar is het nog een echte verkoopbeurs, daar komen meer mensen naartoe. Uh, ik, ik denk dat uh, men zou kunnen denken aan een ander, ander concept, maar wat voor concept, daar stel ik vraagtekens bij. Want. Okay. Uh, het, het is te duur, dat worden. Maar Wim, Eigenlijk te zeg op. je, dit is de laatste. We hebben de ah. laatste autorij gehad in de vorige editie twee jaar geleden. Um, als je diep in mijn hart kijkt, dan zeg ik ja. Het zou best eens kunnen dat dit de laatste is geweest. Misschien dat ze een ander concept kunnen verzinnen. En als ze heel creatief zijn, nou dan zou het petje vooraf dat ze dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik heb er een beetje zwaar hoofd in. Goed, nou, dat is ook wat. Autojournalist is Wim Oudwiening. Dank voor je reactie op het niet doorgaan van de autorij. Um, ja, er zijn veel plannen om de werkloosheid te bestrijden. Straks het plan van de SP om jongeren aan het werk te krijgen. Blijf luisteren. Eerst de verkeersinformatie. Dat is mooi. Veel wel files... steeds auto's op de weg, toch? Ja, heel veel. Want Er zijn veel files door ongelukken, Lara. In het noorden van het land, op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen... staat bij Westerbroek drie kilometer. De weg is wel weer vrij. En op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen... staat tussen Drachten en Tijnje acht kilometer door een ongeluk. Rechter rijstrook is dicht. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen, 9 kilometer, twee rijstroken zijn er nog dicht door een ongeluk, kan die file ontwijken door om te rijden via de A2 en dan bij knooppunt Delta kiezen voor de A15 richting Nijmegen. A12 Arnhem-Utrecht tussen Velendaal West en Driebergen, 11 kilometer, is de kijkersfielen. En de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeeuw en Dordrecht 7. A17 vanuit Rosendaal naar Dordrecht, tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder, veel vertraging, 9 kilometer file. En op de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 Zo dadelijk meer over jeugdwerkloosheid. Eerst nog eventjes naar Suriname. Het zou goed zijn als Nederland namelijk de geheime archieven uit de jaren tachtig over Suriname openbaar maakt. Dat zegt Europarlementariër Louis Michel. Michel is op dit moment in Paramaribo als medevoorzitter van de EU-ACP-top. Een bijeenkomst van Europa met 69 bevriende ontwikkelingslanden. De archieven over het Suriname van de jaren tachtig van de vorige eeuw.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 Het is negen minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio. Eén journaal gaan het hebben over jeugdwerkloosheid. Gisteren in de ochtenduitzending hadden we het uitgebreid met Mark Robin Visser... over werkloosheid onder 55-plussers. Het verhaal was toen dat die niet snel hun baan verliezen... maar als ze hem verliezen, krijgen ze hem niet gauw meer terug. Nou, de SP vraagt vandaag aandacht voor jeugdwerkloosheid. Het kabinet moet daar veel meer tegen doen, vindt de Socialistische Partij. Maar liefst één op de acht jongeren is werkloos. Dat is twee keer zoveel als onder gewone Nederlanders. We kunnen niet afwachten, moeten zo snel mogelijk iets doen, vindt de SP. Daarom komen ze vandaag met een actieplan... En in onze studio in Den Haag is uh, SP-Kamerlid Sadet Karabouloud. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het hier voor me, het uh, actieplan. Een pagina of, wat is het, zes, zeven? Ja, zoiets. Waarom een actieplan? Ben u zo geschrokken van de hoge jeugdwerkloosheid. Ja, dat is natuurlijk uh, niet iets wat uit de lucht komt vallen. Uh, het heeft te maken met politieke keuzes. Maar het is ook een ontwikkeling die we al maanden zien. En wat mij uh, heel erg verbaast... En wat ik verontrustend vind is dat uh, het kabinet... Uh, minister Ascher van Sociale Zaken voorop uh, eigenlijk helemaal niks doet. Sterker nog, er staat geen woord over in het regeerakkoord. Hmm. Nou is het in Nederland nog lang niet zo erg als bijvoorbeeld in landen... als Spanje en Griekenland, hè, waar de jeugd eigenlijk helemaal geen perspectief heeft. Ja, daar is inderdaad uh, meer dan de helft van de jeugd uh, werkloos. Maar ik wil dat graag voorkomen, want inmiddels zitten we uh, in Nederland... ook rond uh, 13 jeugdwerkloosheid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen van migranten dan is dat onder sommige groepen tot wel 30 procent. Daarvoor waarschuwt overigens ook de Europese Commissie... Hè, die spreekt van een lost generation... omdat vanwege de crisis en de vergaande flexibilisering... juist de jongeren als eerste uitvallen. Uh -huh. nou, dat in combinatie met uh, hele domme maatregelen... zoals het versneld verhogen van de AOW-leeftijd... Um, uh, verkorten van de WW-duur voor oudere werknemers... maakt dat de werkloosheid zowel bij oud... Als jong oploopt. En um, um, daarvoor is wel nodig dat je actie onderneemt. Want als het kabinet zo doorgaat. dan uh, voorzie ik massawerkloosheid. Hmm. Maar er zijn ook um, economen en arbeidsmarktdeskundigen. die zeggen. Uh, die flexibilisering. versoepeling van ontslagrecht. verkorten van de ww-duur. dat zijn allemaal juist maatregelen. waardoor er wat meer beweging in de arbeidsmarkt komt. En dat zou positief kunnen uitwerken voor jongeren. U ziet dat dus anders kennelijk. Ja, nou ja, kijk. de feiten die uh, zeggen alles. Hè. Ik bedoel, het, is niet ja, maar iets... het heeft niet alleen daarmee te maken toch, we verkeren in een crisis, dus dat, dat heeft niet zeker zozeer, zeker uh, alleen en dat, met dat soort dat, maatregelen versterkt, dat versterkt elkaar, maar de flexibilisering, hè, de tijdelijke contracten zonder enige bescherming, dat is ook doorgeslagen, en je ziet ook dat als eerste bij zo'n crisis juist de mensen met de flexibele tijdelijke contracten eruit vliegen. Um, uh, in... Ja, maar goed, dan wordt het voor bedrijven ook weer makkelijk om, als uh, mensen wat makkelijker kunnen uh, ontslaan, uh, en ze dus nooit zo'n flexibel contract kunnen aanbieden, dat ze ook wat makkelijker mensen aannemen. Ja, dat is dus wat niet gebeurt. Dat heeft ook te maken met vergaande bezuinigingen natuurlijk, met het ontbreken van een investeringspakket. Met de crisis, met de crisis, lijkt mij. Met de crisis inderdaad. Uh, nou ja, de, de crisis wordt natuurlijk nog eens versterkt door eigenlijk uh, ja, een beetje kortzichtig en um, um, tegenovergesteld uh, beleid van Europa, van ook de Nederlandse regering, want juist in crisistijd zou je moeten investeren en juist in crisistijd moet je ervoor zorgen dat je jong en oud, dat je actie onderneemt om te voorkomen dat die werkloosheid verder oploopt. Maar je ziet tegenovergesteld Stelde, ook in Nederland. Uh, ik hoef het maar te hebben over de plannen uh, voor de zorg. Hè. Daar worden 50.000 uh, banen geschrapt. Mm. Kijk naar uh, de heffing die dit kabinet oplegt uh, op aan corporaties, waardoor ja. de hele bouw op zich Ja, goed, ligt. Dat kost dus ook allemaal geld. Als je, als je mensen in de zorg aan een baan helpt. Ja, maar werkloosheid dus dat kost, dat kost ook geld. geld. Ja, ja nee, daar ja. heeft ja. u gelijk. Dan ben ik benieuwd naar uw actieplan. Hoe ziet ja. dat eruit? Wat uh, wilt u? Nou ja, kijk, uh, allereerste, dat zei ik al, uh, investeringspakket. Uh, maar daar uh, uh, niet alleen. Uh, wat op dit moment Gebeurt is eigenlijk heel gek: als jongeren aankloppen bij de overheid uh, voor hulp: hè, van ik wil een baan of uh, ik wil me laten uh, opleiden of omscholen, dan worden ze weggestuurd. Uh, en dat vind ik gek. Ik vind dat we uh, jongeren niet moeten wegsturen... niet het bos in moeten sturen, maar direct moeten helpen. Dus dat moet veranderen. Dus wat moet er dan gebeuren met die jongeren? Uh, dat moet veranderen. Uh, de wet moet veranderen. Ja, dus maar jongeren, wat moet veranderen? Jongeren, uh, jongeren moeten niet weggestuurd worden. Uh, dat gebeurt nu. Dat is nu in de wet. Want dan moeten ze vier weken zelf zoeken. Mm. Vaak heeft uh, zo'n jongere dat al gedaan. Dus als uh, zij aankloppen voor hulp bij de gemeente of het UWV... dan moeten ze gewoon die hulp krijgen naar een baan of een opleiding of stageplaats. Als dat er niet is? Uh, als dat er niet is, dan moeten we daarin uh, investeren. En dat is precies dit uh, plan ja, uh, voor, voor in Investeren bedoelt. En hoe ziet u dat dan voor u? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, je moet uh, meer te beginnen met meer stageplekken creëren. Maar dat is nog okay. geen baan, hè? Dat is nog geen baan, maar daar begint het wel mee. Als je geen stageplek hebt, dan heb je ook geen baan. Uh, en er is ook een tekort aan uh, stageplaatsen. Uh, uh, dus dat is één. Um, uh, vervolgens uh, kun je ook uh, kijken van, goh, uh, er is een hele groep... Uh, oudere, boven, nog 40 seconden. boven de 60, hè, die uh, best wel als de mogelijkheden zouden zijn... vervroegd uh, willen uittreden. Ja. Die plekken kun je dan uh, reserveren uh, voor jongeren. En uh, je kunt kleine werkgevers de mogelijkheden bieden... Uh, om als leerwerkmeester uh, op te treden, om diplomas te halen... en op die manier ook weer jongeren aan een baan uh, te leiden. nou Zo hebben wij uh, tien uh, hele mooie maatregelen... die het kabinet zo kan overnemen. Kijk eens aan, dat heeft u prachtig gedaan in 40 seconden. Dank u wel. <laughs> Graag gedaan over het plan, het actieplan tegen jeugdwerkloosheid van de SP.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 Cinefit houdt Nederland warm.